Roger Federer heeft de halve finales bereikt van de Australian Open. De als tweede geplaatste Zwitserse tennisser won gemakkelijk in drie sets... van zijn landgenoot Stanislas Wawrinka, die als negentiende was geplaatst. Het is de achtste keer, keer op rij dat Federer de halve finales bereikt in Melbourne. Bij de vrouwen heeft de Chinese Lina de halve finales bereikt... door een overwinning op de Duitse Andrea Petkovic. Het weer, bewolkt en regenachtig, vanmiddag ook af en toe zon. wordt zes graden bij een stevige noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Sietze Braksma. Van harte welkom bij De Nacht op 1. Een hele goede morgen. Het regent hier buiten in Hilversum... Ik hoop dat het bij u wat beter weer is als u zometeen naar buiten moet om te gaan werken. In ieder geval veel sterkte. We zijn het komende half uur bij u met veel goede muziek. En na half zes gaan we beginnen aan de Focus op de Wereld. Waarin we gaan spreken met onze correspondent op Bonaire en in Suriname. Het is eerst tijd voor Beckman Turner Overdrive.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 It's me. I'm looking out. for now.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 me i'm looking out for day. Seriously, so maybe Choose, lay back and take lay a long. Lay Give on. me your blues, let me, love, let it me away. love it away. Nothing to lose, so don't act like such a grown. What you want? Come down off your throne And leave your body alone Somebody must change You are the reason I've been waiting so long Somebody holds the key Relax. Misschien kent u het origineel wel van Blind Faith, de supergroep. Die bestond uit Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker en Rick Gretsch. Die hadden één album gemaakt. En op dat album zong Steve Winwood dit liedje. Can't Find My Way Home. Dit was de versie van Joe Cocker van zijn album uit 1992. Die had, uh, dat als titel had Night Calls. Ja, U luistert naar De Nacht op één. Nog een kwartier hebben we muziek voor u en daarna Focus op de Wereld. Nu El Rowe met Breaking Away. life Gungor, oké. Okay. Daarvoor Algero Breaking Away. Nu een mooi nummer van Gary Moore. Van het album Still Got the Blues. En het nummer, dit album sloeg wel echt een brug tussen de oude en de nieuwe fans van Moore. Het nummer is Midnight Blues. No. Sweet. Ze is 26 jaar, komt uit Vlaardingen wou ik zeggen, maar Vlaanderen en ze studeerde kleinkunst. In 2008 kwam haar debuutalbum uit en twee weken geleden kwam haar tweede album uit, Uitgewist. En daarvan dit nummer Boomerang, Hannelore Bedert. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, normaal gesproken hebben we in Focus op de Wereld altijd gesprekken met twee correspondenten van ons die in het buitenland zitten. Um, alleen is helaas één van de twee nu niet bereikbaar. En daarom gaan wij nu het gesprek voeren met Henk de Graaf. Goedemorgen. Goedemorgen, Ja, bij jullie avond. Nacht. Ja, het is bij ons nog toch... net. Het is wel vroeg. Het is dus nu... Uh... Pak een beetje, half twee, iets over half twee, uh, zat dus vroeg, dus eigenlijk. Ja, eigenlijk, ja. De, normaal gesproken denk ik dat je dan ligt te slapen... of uh, ga je altijd zo laat naar bed? Nee, normaal liggen we al, hoor. Dus, uh, hier is me het zal liggen, ook al voor, uh, voor twaalf uur gaan we, gaan we plat, hoor. Ja. Dus al voor jullie blijf ik even op. Nou, fantastisch. Ja, je, je, je woont samen met Hermine, uh, jouw vrouw, in Suriname. In het uh, district Kommerwijnen, in het plaatsje Kommerwijnen. En wat doen jullie daar? Waarom wonen jullie daar? Ja, nou we wonen in, in Tamarécho, dat, dat is het plaatsje in het district. komen wij En we vangen eigenlijk uh, kinderen in nood op. En op dit moment wonen, de, wonen we met uh, 18 kinderen in nood. De jongste is 3, en de oudste is uh, 13. We worden uh, uh, bijgestaan door een stagiair. Dus we wonen eigenlijk met z'n 21 in een, een huisje hier. Ja, um, dat huisje, is dat gewoon een normaal woonhuis? Hebben jullie daar aanpassingen aan gedaan? Hoe vangen je 18 kinderen op? Nee, we, we wonen nog steeds in een tijdelijke uh, het is een vakantiehuisje. Het is niet geschikt voor opvang. We hebben het wel geschikt gemaakt. We gaan om goed om met de ruimtes. We, we maken er wel een soort kinderhuis van. Maar op zich uh, is het maar gewoon een klein huisje, we hebben maar één toilet, één douche. En het is dus niet geschikt voor kinderopvang. En uh, we kunnen ermee uit de voeten. Maar we smachten eigenlijk naar een, een wat groter huis, een ander gebouw, een beter gebouw eigenlijk. Ja, we spreken jullie nou al een geruime tijd. Eh, al meer dan een jaar, denk ik. Volgens mij zijn jullie daar ook al een jaar mee bezig, minstens. Ja, absoluut. Dat klopt ook. En elke keer eh, zijn we ontwikkelingen, dat we bijna een stuk grond hebben... of wat toegezegd wordt vanuit de regering, vanuit de overheid... en als puntje bij paaltje komt blijven we steeds in het huisje zitten en er komen er steeds meer kinderen bij. En uh, ja, dat maakt het wat lastiger. En is dat nou typisch voor Suriname? Uh, ja, aan de ene kant uh, wel dingen gaan, uh, soms best wat, wat moeilijker. Hè. Aan de ene kant is het een land waar eigenlijk alles kan. Want je kunt inderdaad hier een, een, stuk, een stukje grond krijgen. Er zijn mogelijkheden. Alleen uh, soms zijn de wegen daar naartoe best wat ingewikkelder. In Nederland is alles geregeld. Dan weet je wat je moet doen. En hier is het uh, ja, soms wat, wat anders dan in Nederland. Ja, en daar is een van die voorbeelden van dat het zo lang kan gaan duren. En dat er zoveel verschillende beloften worden gedaan ook. Klopt. Je moet het ook niet vergeten. Het is natuurlijk ook een, een, een land dat van oudsher uh, last heeft gehad van onder andere corruptie, uh, vriendjespolitiek... Uh, Vooral vanuit de, de politieke partijen helpen, de politieke partijen, alleen maar de leden, de, de mensen van hun eigen clubje. En de, de, ja, dan kom je als, als, als Nederlander ertussen, uh, is het soms wel eens lastig, ja. Ja, nu uh, even naar het nieuws wat nu speelt in Suriname. Wat hierdoor komt, is dat er een devaluatie de van de koers is uh, geweest, ja, van de klopt. munt. Het uh, is wel behoorlijk heftig. Ja. Ze hebben met name de centrale bank heeft hier uh, de Amerikaanse dollar eigenlijk een beetje opgewaardeerd. En dat betekent dus in feite dat je eigen gulden, je eigen Surinaamse gulden, eigenlijk wat uh, minder sterk maakt. Dus uh, heel veel artikelen hier uh, zijn gerelateerd aan de Amerikaanse dollar. En dat betekent dat je gewoon dus voor sommige dingen gewoon meer. Uh, Surinam's schuldens moet gaan neerleggen voor bepaalde artikelen. Dat, dat kun je wel merken, ja. Ja, en, en hoe werkt dat uit? Is het een positieve ontwikkeling of negatief? Want het, het zal niet bedoeld zijn om uh, de, de economie negatief te beïnvloeden. Nee, klopt. Uh, maar het, het lastige hier ook is, in, in, uh, onder andere dan... ...over de, de geld- en de valuta dat er uh, uh, Je hebt verschillende koersen. Je hebt een bankkoers. En de bankkoers die ligt dan uh, vaker lager... Dan de koers die de wisselkantoren hanteren. Dus dat betekent dat er officieel veel op straat wordt gewisseld. Mensen die op bezoek op komen, toeristen, maar ook uh, mensen die handel komen drijven. Die wisselen hun euro's, hun Amerikaanse dollar, op straat naar ja, degene die het meeste voor geeft. En, de, en dan gaan ze dus niet naar de bank. Dus die bank onttrekt zich natuurlijk dan daardoor heel veel... Uh, geld eigenlijk. En nu hebben ze die dollar wat, wat, wat sterker gemaakt. Dus dat betekent dat ze dat eigenlijk ook gewoon meer geld willen wisselen. Nee. Alleen je maakt dan wel je, je Surinaamse gulden wakker, in ieder geval wat zwakker. En nu en nu maak je dat ook in, de, in bepaalde uh, artikelen. De boodschappen worden duurder. Er zijn nog wat andere, andere maatregelen die er nog behoorlijk in Zoals de benzineprijzen zijn enorm gestegen. Ja, dat, dat maakt voor een heleboel mensen wat lastig. Ja, nu lees ik ook een reactie van een econoom. En die zegt: Ik hou mijn hart vast. Er is geen vertrouwen onder het volk in deze regering. En hun financiële beleid van de afgelopen maanden heeft niet duidelijk gemaakt wat ze van het volk willen. Ze smijt het geld over de balk. Terwijl ze zuinigheid van het volk vragen. Dat is een beetje dubbel. Is dat het gevoel inderdaad wat leeft? Uh, ja en nee. Uh, wat, wat, uh, we zijn inderdaad. Ik weet niet welke econoom die dat is. Die dat zegt, maar. Alles wat, natuurlijk, uh, wat hier in de kranten verschijnt... Is, is ook, ook, ook, heeft ook vaak weer een, een politieke lading. Dus dat, dat, dat kunnen mensen zijn die in de, meestal in de oppositie zitten... en die natuurlijk sowieso al bij voor, voorbaat roepen... zie dus je wel, dit gebeurt. dat hadden we al gezegd... dat was bij de vorige regering niet. Dus ook het spel van de coalitie en de oppositie. Maar aan de andere kant is, is een evaluatie natuurlijk nooit goed... Het zijn natuurlijk gewoon maatregelen om, om, om, om anderen ja, extra geld te genereren voor, voor hun, uh, het geld wat ze gewoon tekort komen. Dat, ja. Ja, dus dat, en het is gewoon lastig. Maar voor het volk is het wel lastig. Want gewoon uh, de mensen die dus weinig salaris ontvangen, de, de lagere sociale klassen, maar ook wij als kinderen dus hebben er gewoon last van. Want je moet toch... Uh, rond zien te komen. Je moet toch je boodschappen zien te halen en uh, zeker uh, regelmatig tanken. Ja. ja, want ook de benzine is duurder geworden. Klopt, ja. De benzine is extreem uh, verhoogd. bijna, uh, ik meen iets van 30% duurder geworden. Dus dat betekent uh, zitten geloof ik nu op een, op een gemiddeld uh, omgerekend naar de euro op. Uh, een liter uh, benzine is geloof ik 1 euro. Terwijl het, uh, vroeger zat, geloof ik op Pak een beetje 75 eurocent. Dat is echt bijna met 30%, cent, of 30 verhoogd. Ja dat, zijn, ja, dat zijn prijzen waar wij nog steeds naar verlangen. Maar als, ja, als je hier de prijzen ziet. Maar... Ja, klopt. Daarom is het natuurlijk ook Suriname maar best interessant. Ook voor de Nederlandse Surinaams. Maar ook, ook gewoon voor de Nederlanders zelf. Om, om hier op vakantie te komen. Want hier kun je met, met je euro kun je gewoon veel doen. Het is ja. best aantrekkelijk. Ja. Om, om hier op vakantie te gaan. Je kunt overal makkelijk je geld uitgeven, want het is voor hun relatief goedkoper. Wat zeggen deze financiële ontwikkelingen over de regering? En over de populariteit van de regering? Uh, ja, kijk, bij, bij het volk is het natuurlijk zo. Als je aan hun geld komt, en de boodschappen worden duurder, en de benzine worden... Ja, dan, dan ben je niet uh, populair. Ja. Dus de vraag is natuurlijk nu ook, iedereen kijkt nu ook best wel erg waar, van nou wat, wat gebeurt er straks? Ja. En aan de andere kant, uh, je ziet dat de, de ouderen, de pensioen van de ouderen is verhoogd. Ze hebben dus een uh, wat, wat geld erbij gekregen. Nou, als men natuurlijk klaar en enthousiast dan zijn ze blij. Want dan is de regering de beste regering, want die maken hun beloften waar. Ja. Maar ja, als, je nu, als ze nu zien dat je dat geld ja, toch eigenlijk alweer tekort komt... Voor, voor de, de boodschap en de normale dingen die je wil kopen... en het lukt niet, ja, dan is het een, uh, zoals wij dat zeggen in Nederland... een sigaar uit eigen doos. Ja. ja, want uiteindelijk betalen ze nog steeds meer... dus het geld zijn ze ook weer kwijt. Klopt, ja, ja. Zijn er nu ook echt mensen die nu hierdoor echt in problemen komen? Po, dat, ik dat... Ik zie het nog niet zo, maar... Ja, een voorbeeld is dat, dat uh, gisteren... reden de bussen niet. Dus de, de bussen waren allemaal aan het staken... Want de, de benzine wordt duurder, dus hun willen natuurlijk de tarieven omhoog hebben. Ja. En, en kosten van kost wil de regering natuurlijk niet dat de bussen hun tarieven gaan verhogen. Want ja, dat gaat natuurlijk nog meer pijn doen bij de mensen die dagelijks met de bussen moeten gaan. Ja. En uh, Dus je ziet wel dat de regering kosten van kost uh, de pijn zo, zo, zo laag mogelijk wil houden. Aan de andere kant uh, ja, gaan bussen staken, uh, komen er misschien ook andere sectoren... Binnen de maatschappij, ook in opstand, ja, dan kan het best wel eens uh, lastig worden, ja. Ja, en, de, en denk je dat het ook uit de hand kan gaan lopen of zal het met een sisser aflopen? Ik denk, ik, althans dat, dat hoop ik wel, ik denk dat ze het uh, misschien nog wel in kunnen strijken. Uh, je moet het ook niet vergeten, het is het, uh, Er is ook een, uh, een uh, ze hebben ook te maken gehad met de regering met een uh, in, uh, invasering van uh, de visum. Dat wil zeggen, ze hebben uh, alle salarissen, met name van de overheid, zijn uh, vorig jaar zijn ze ermee begonnen om dat beter te gaan beschrijven. Nee. En uh, dat betekent, dat heeft ook in, in, in veel gevallen een opwaardering uh, teweeggebracht van, van functies. En dat hielp dat dan ook in dat, ze mens, dat mensen meer gingen verdienen. En alleen die, deze maatregel dat kost bijna ook... Uh, 20 miljoen Surinaamse gulders per maand. Nou, de, en de viso, dat had de vorige regering ingevoerd, dus het, net aan het einde van hun regeerperiode. En de nieuwe regering krijgt dan hier ook mee te maken. Ze ja. daar verder mee gaan. Plus het feit dat, dat er al niet zoveel geld was, ja, dan dan, wordt het, dan is het ook gewoon moeilijk, ook voor een nieuwe regering, als je leuke dingen wil doen, en je hebt daar ook mee te maken, om toch al, al die beloftes waar te gaan maken. En uh, Aan ja, de ene kant zet je je hoofd in een strop. Ja. En hoe, hoe, hoe is Daisy Boutus hieronder? Uh, ja, ze zien hem weinig. We, we horen van uh, belangrijke vergaderingen. Uh, komt hij niet De meeste, me, meeste interviews, et cetera... Dat, dat, uh, dat doet de vice-president, uh, meneer Amarali... Uh, Af en toe verschijnt hij in het nieuws. Hij, hij is wel heel erg druk actief. met, met zijn uh, reizen naar het buitenland. om natuurlijk ook daar, uh, daar mogelijkheden te creëren voor uh, steun. Uh, mogelijkheden voor samenwerking. Dus daar, daar is hij uh, echt volop mee bezig. Maar je hoort hem best niet zo gek veel. En sommige ja. mensen zeggen gewoon: je ziet hem te weinig. Ja. En zijn uh, algemene populariteit? Is ja, nog hoog, uh, of? Het zal niet gaan groeien nu. Maar nee. uh, het, is, het is natuurlijk wel zo. Hij is gekozen als president. Dat betekent gewoon dat hij een, een grote achterban heeft. De, de, ja. de meeste mensen in, in Suriname... die hebben gewoon gestemd op zijn partij. Het heeft wel te maken met uh, de man die, die de partij heeft geleid. En dat is natuurlijk gewoon Poutersen. En uh, de meeste mensen hebben gewoon vertrouwen in hem. Maar aan de andere kant... Uh, dingen kunnen heel makkelijk omslaan... Kun je het niet waarmaken. Dan kom je aan het geld van de mensen, dan kom je aan het brood van de mensen. dan is het, kan het morgen opeens uh, iemand anders zijn hoor. Ja, nou, zo, zo makkelijk gaat het uit, kennelijk. Ja. Hey, en, en persoonlijk en ook met jullie kinderhuis, hoe komen jullie um, ja, ook die, die vervelende maatregelen, ook die devaluatie en die prijsstijgingen tegen? Nou, we moeten natuurlijk. We hebben natuurlijk normaal een begroting. We hebben natuurlijk een Nederlandse stichting. Uh, die vanuit Nederland natuurlijk uh, als sponsor aan fondsenwerving doet. Maar nou, hun maken het elke maand ook geld naar ons over voor het onderhoud. Aan de andere kant uh, zijn we hier ook afhankelijk van giften. Mensen die het komen brengen, het zij in Natura. Of uh, geldelijke donaties. Maar dat betekent wel, als je benzine uh, hebt gisteren nog echt uitgerekend. Voor ons scheelt het uh, elke week 75 Surinaamse guldens aan benzine als we de... Op de oude voet doorgaan met onze ritjes naar de stad. En ik moet de kinderen naar school brengen. En op maandbasis geldt dat 300 Syriaanse gulden. Dat is ongeveer 75 euro. Ja. En die moet je dan Schappen. toch weer extra binnenkrijgen? Ja, plus dat de boodschappen duurder worden. Want ja, al, uh, iedereen uh, die, die goederen rijdt. Die schullen naar een supermarkt rijdt, die heeft ook veel meer benzine nodig. Dus de boodschappen, ja. een dag nadat de benzineprijzen werden aangepast, waren alle winkeliers hier bezig om, om bijna alle producten te verhogen. Ja. Dat merk je ook al ja. met je boodschappen. Dus de impact van die maatregel is gigantisch? Dat is het echt, ja. Goed, even naar jouw uh, en jullie eigen project. Jullie zijn dus nu bezig met uh, uh, die, die, dat geschikte perceel. Um, ja, wanneer kunnen we eigenlijk verwachten dat jullie echt iets hebben? Nou, we hebben nu... Uh, en je hebt gelijk hoor, iets wat uh, uh, elke keer... Als, als, we, als we jullie aan de telefoon hebben, dan vertellen jullie ze dat we zijn met dit bezig of dat. En, en, en er gebeurt ook altijd veel dingen. Er komen ook soms heel veel dingen op ons af. Ja. Uh, ...dingen waar je dus blijft... ...wat ik, oh, de toezeggingen... Uh, we zijn zelf al eens in het verleden... Al eens, uh, ...persoonlijk gebeld door een minister... ...die ons dan gewoon twee hectare... ...grond toezegde... ...en ja, op een gegeven moment... ...na een paar maanden sta je nog steeds zonder... ...dat ja. zijn dingen die... Ja, die de, de ...in Nederland kun je er totaal niet in verplaatsen... ...maar hier gebeurt dat gewoon... ...we hebben nu ook gewoon gezegd... Uh, in afspraak ook met het... Uh, ...bestuur van diezelfde Nederlandse stichting... ...Lobby Blessie... Van nou, we gaan uh, echt uh, de hele maand januari gaan we echt intensief alle contacten aanboren hier in Suriname die we maar hebben. Mensen die ze voor ons kunnen betekenen. We pakken nu ook de, grond, de, de kranten bij. We kijken naar uh, echt advertenties waar grond te koop wordt aangeboden of misschien in het geschikt gebouw. En uh, eigenlijk verwachten we in januari en ook... ook ook met een, een biddende uh, gedachte erbij van, eh nou, uh, God weet wat we nodig hebben. We zetten ons helemaal in in de maand januari. En uh, ja, dan, dan gaan we ervan uit dat we ergens in februari. toch iets kunnen tegenkomen waar we weer verder kunnen. Want we willen eigenlijk in het eerste kwartaal willen we, van dit jaar. Willen we gewoon uh, ja, eigenlijk een, een stuk grond of een ander gebouw. Dat, we, dat is in ieder geval ons voornemen. Dat we kunnen verhuizen. En daar wil, daar wil je, je ook aan houden. Ja, dat is, dat is in ieder geval. Dat is ook hetgeen, hetgeen wat we hebben gecommuniceerd, middels nieuwsbrieven, ook naar de achterbrand, achterbrand. De, de, de stichting, die, die loopt ook continu mensen te zoeken voor geld. En als je continu tegen een sponsor moet zeggen van ja, we zijn bezig met grond, het komt wel, het komt wel. En ze zien niks. Dat betekent ook dat je, je geloofwaardigheid ga je verliezen. Want mensen willen gewoon dingen zien. Ze willen Nederlanders willen nog steeds geld geven. Maar dan moet Waarom je er moet ook, ook ja, een resultaat komen. Klopt, ja. Hoe is het voor jou om, om, om elke keer weer te moeten wachten? Jij bent iets anders gewend. Je komt uit Nederland zelf. Ja, nou, daar word je. Gewoon. Uh, daar word je moe van. Ja. We zijn Nederlanders. En, en uh, wat natuurlijk bij ons is. Ik denk ook dat het een, een karakteristisch van Nederlanders is. Uh, wat in ons hoofd zit, willen we gelijk doen. Ja. is wat in je hoofd zit, je gaat gelijk al een stap nemen. En dat is natuurlijk in Suriname, dan loop je te hard. Want Suriname, die is niet zo. Wat in zijn hoofd zit, blijft heel lang in zijn hoofd zitten. En in de meeste gevallen komt het er ook niet uit. Of het duurt gewoon lang. Maar wij zijn gewoon iets te snel. En ons referentiekader, dat is natuurlijk wat we in Nederland in het westen meemaken en ook zien. En is allemaal veel sneller. Ja. ja. En dat, dat, dat, dat het is hier gewoon een Zuid-Amerikaans land. Het ja, en, en, gaat, en, jij, kan, jij kan er wel mee leven. Je moet er mee leven. Ja. Het, het, het, het kan niet anders. Ja. Maar je, je wordt inderdaad, wat er wel eens over Maar dat heeft met alle dingen te maken. Niet alleen met deze grondaanvragen. Maar sowieso als je iets aanvraagt, je moet naar een overheid, Het gaat allemaal anders. De infrastructuur, niet alle wegen. Glad geasfalteerd. Nee, je hebt een heleboel zandwegen nog. Je hebt een heleboel wegen wat wel is geasfalteerd met grote kuilen. Ja, dat, dat, zo is het hier. Een ja. keer. En dat, als je hier gaat wonen, ook om iets te doen... dan moet je daar gewoon rekening mee houden. En dan moet je het gewoon, ja, toch incalculeren ja. hoe moeilijk het soms is. Ja. Goed, concreet. Wat staat er voor jou de komende tijd op de agenda? Naast eh, de, de, de, de zoektocht naar het kinderhuis. Nou, we, nummer één is inderdaad... Zoek zijn naar percelen. Vooral deze week nog. Heel erg intensief. Omdat we toch echt. Dit kwartaal. Echt spijkers met koppen willen staan. Maar daarnaast zijn we voortdurend elke dag bezig. Met kinderen. De opvang. De begeleiding. We hebben een stagiaire die we begeleiden. Aanstaande zondag komt er een, ook een vrijwilliger. vrijwilliger uit Nederland. Een meisje die ons komt helpen. Dus dan ben je ook druk weer in de weer. Uh, het onderhouden van contacten met het bestuur. We hebben een hele actieve Nederlandse stichting. Dus we hebben veel overleg via de telefoon, via de mail. Hoe gaat het? Dit speelt er, dat speelt er. En natuurlijk, we zijn gewoon een kinderlijst Niet alles loopt op rolletjes. Ze gaan nee. zo dingen tegen. Dus, vervelen doen we ons hier niet, zitten. Nee, dat, dat hoor ik al. Henk, uh, ik, ik wilde het hierbij laten. Ik wil je weer bedanken voor de bijdrage. En uh, ja, ik wens bedankt. je de komende tijd veel sterkte. En ik hoop dat we weer uh, de ontwikkelingen mogen gaan volgen... en dat het positief mag gaan met het uh, kinderhuis. Ja, we houden op, hè. En als mensen meer informatie over jouw uh, stichting... en over jullie werk willen hebben, waar kunnen ze dan kijken? Nou, ze kunnen sowieso op onze website kijken. Dat is www.lobi-blesi.nl En daar kunnen ze ook onze nieuwsbrief lezen. Kunnen ze alles laatste informatie krijgen ze uh, als ze ons willen ondersteunen, als ze een kindje willen sponsoren. We hebben echt mogelijkheden zat als mensen betrokken willen zijn bij ons. Uh, tot nu toe hebben we ook uh, wat scholen die ons ondersteunen. Kerk in Nederland, maar ook als we straks, inderdaad, we gaan er vanuit wat dit kwartaal wat gaat gebeuren, ziet ze. Dan zullen we straks ook echt alle middelen nodig hebben om te kunnen bouwen. Ja. En daar hebben we ook vertrouwen in. Goed zo. Henk, dank je wel voor deze keer en graag tot de ja. volgende keer. Graag gedaan, groetjes naar iedereen, doe. Ga luisteren naar Jewel Foolish Games.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 Mooi, mooie plaat. Foolish Games van Jewel. En daarmee komen we aan het eind van deze uitzending van De Nacht opeen. Het is inmiddels dinsdag 25 januari. Een hele goede morgen als u net wakker bent geworden. Vanaf deze plek vanuit de studio in Hilversum wens ik u een hele fijne dag. Blijft u vooral luisteren, zometeen het Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wat mij betreft een goede dag en graag tot de volgende keer. Dag.